Ze zouden meer hechten aan luxe dan aan goed onderwijs en leerlingen. Op de A16 bij de Brabantse plaats Golders zijn enkele auto's op een vrachtwagen gebotst die midden op de weg bezig zou zijn geweest te keren. Er zouden enkele gewonden zijn. De vrachtwagenchauffeur zou de macht over het stuur hebben verloren... en op de verkeerde rijhelft zijn beland. Op de plek van het ongeluk is geen vangrail. De chauffeur is volgens onberoep Brabant aangehouden.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 Ja, leuk dat je weer luistert naar de wereld van Filemon. We gaan twee hele mooie wereldreizen maken. We gaan naar prachtige landen. Wat denk je van Curaçao? Is eigenlijk ook een land geworden sinds kort. We gaan naar China, het verre China. We gaan naar Argentinië. Maar we gaan ook naar de Filipijnen en iets dichter bij huis Spanje en Engeland. En waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over stu studentenhuizen in het buitenland. Bestaan die überhaupt, hoe zien die eruit? Ik hoop beter dan de gemiddelde studentenhuizen in Nederland. We gaan het hebben over feesten, want het is binnenkort natuurlijk Sinterklaas in Nederland. Het meest Hollandse feest wat je je voor kan stellen. Ik ga het morgen uh, avond uh, vieren met mijn familie. Ik moet nog uh, flink aan de slag wat betreft mijn uh, surprise en mijn gedichtje. Uh, we gaan het hebben over travestieten. Leuk onderwerp vind ik altijd. Ik ben zelf één keer geweest voor Try Before You Die. Het was een bijzondere ervaring. Ik weet niet precies of het echt iets voor mij was. Ik heb sindsdien uh, geen uh, vrouwenkleren meer aangetrokken. En we gaan het hebben over bevolkingsgroepen... waar in het buitenland op neergekeken wordt. Bij ons zijn dat toch een beetje de Marokkanen. Misschien ook de Polen of andere mensen uit Oost-Europa. Maar bevolkingsgroepen dus waar een beetje op neergekeken wordt. Uh, je kan zelf ook meedoen aan het programma. Mail dan naar dewereld.bnn.nl. We lezen al je mailtjes. Misschien heb je ideeën voor leuke thema's. Of misschien woon je wel in het buitenland... of ken je iemand die in het buitenland woont... die het misschien leuk, <coughs> sorry, die het misschien leuk vindt om af en toe gebeld te worden. Als u denkt, wat is die stem van Filemon raar vanavond? Ik ben snot verkouden. Ik zit hier uh, met thee, dat drink ik normaal nooit. En uh, als ik het dan drink, dan is het ook echt erg. Maar we gaan zulke mooie reizen maken, ik ga die verkoudheid helemaal vergeten. Even een kort rondje met de mensen die we gaan spreken in het programma in het eerste uur. Vriend van het programma, Egon Sibrandi op Curaçao. DJ bij uh, Dolfijn FM en enorm grote filmster op dat eiland. <tiedacht> wanneer, wanneer kwam die film ook weer uit? Want je hebt een bijrolletje. Of is het een rol eigenlijk? Het, eigenlijk is het gewoon een rol En daar zal ik waarschijnlijk zelf nog moeite hebben... om mezelf terug te vinden op het grote scherm. Hé, hey, hey Egon, hier uh, moeten we al een beetje krabben op de ramen van de auto's. Het is echt uh, ijzig koud aan het worden. Ik heb er een gruwelijke hekel aan. Maar uh, mis je eigenlijk het klimaat in Nederland? Uh, nee, ik zelf niet. Maar het is wel een opmerking die ik vaker hoor, hoor van mensen. We hebben geen seizoenen, hè? Nee. Dat betekent dus dat het, het year-round ongeveer 30 graden overdag is... en, en 27 s'nachts... En dat, ja, ik vind dat heerlijk. Ik wist het helemaal niet. Maar dat is wel wat je van mensen hoort. Ja. Weet je wat dat heel gek maakt? Als je geen seizoen hebt, dat je dus uh, heel moeilijke tijd terug kan halen. heel moeilijk in te schatten wanneer ja, iets ook er weer was. Ja, ja, ja. ja, ja. Omdat je dacht, oh, toen had ik een sjaal om en toen niet. Juist, ja. Maar heb je daar echt helemaal niks van winter? Wordt het daar echt nooit iets kouder? Ja, zeker wel. Maar dat, dat merk je pas als je wat langer hier woont... dan opeens merk je dat het in de winter een paar graden kouder is. En hoe gek het ook klinkt, is een paar graden opeens heel relevant. Je ziet mensen... Zit jij echt te uh, bibberen als het, als het in plaats van nou, 31, 29 graden is? Mensen die ik ken die hier langer wonen... die, die lopen in de, in de wintermaanden met, met lange mouwen en een lange broek. <laughs> maar ik kan me het ook niet voorstellen dat het erg is dat het niet koud wordt... Maar je hoort ook veel mensen, waarschijnlijk daar ook, uh, Nederlanders die daar zitten... die daar dan echt last van hebben, dat je die verschillen inderdaad niet hebt. Ja, het is, het is best wel uh, gek. In het begin is het gewoon wennen. Ja, als je, uh, als je uh, 40 jaar in Nederland hebt gewoon of in Europa, en je hebt dus altijd seizoenen gehad, dan is het gewoon heel raar dat, het, dat je bijvoorbeeld met de kerst is de meest gehoorde opmerking. Nou, ik vind het zo gek dat het dit weer is met de kerst. <laughs> ja, ik weet inmiddels niet beter. Maar ja, oké, okay, ik vier kerst uh, inderdaad op het strand. In de ja, ik heb een keer kerst op, uh, in Nieuw-Zeeland Nieuw uh, gevierd. Op het Noord-Eiland ja. was het ook echt ontzettend zonnig en heel heet. Nou, ik vond er niks mis mee. Nee toch? Dat combineert prima hoor. Hey, ik ga zo spreken over studentenhuizen. Ik weet dat er veel studenten op uh, Curaçao zitten. En over ja. het Sinterklaasfeest, hoe dat daar gevierd wordt. Tot zo. Oké, okay, hoi. een Petit in China. Ja, we oh, ja. gaan het uh, straks uitgebreid, uh, wat ik al zei, over uh, studenten hebben. In, uh, in China natuurlijk ook, waar jij zit. Uh, wat ja. voor student was jij vroeger eigenlijk? <laughs> uh, Oeh, fijnlijke vragen op de vroege ochtend. Oh. Nee, valt er mee hoor. Um, nee, valt wel erg mee. Um, ik, ik heb Hotelschool gedaan en, en dat is uh, zo'n hbo-studie uh, met, met de studentenvereniging. En wij hadden de luxe van onze eigen bar die op, de, op het schoolterrein lag. Dus nou ja, het is wel Maar dat lijkt me echt een van de leukste opleidingen die je kan doen, Hoge Hotelschool. <laughs> dat had ik nou echt graag gedaan. Nou, je kan altijd nog terug. T gewoon, gewoon dat eten en drinken, dat, dat, dan gewoon, ja, dat, je daar, dat het gewoon je studie is. Dat je daar studiepunten mee kan halen. Ja, ja ook, ook wc's gewoon maken, hè? Maar ja, oké. Okay. De... Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar ik, ik ben is nu... Maar inderdaad, hè? We hebben ook een zuipservice ja, we... in het programma. Da Daarom ja. behandel ik altijd een, een drankje. We hebben nu uh, bijvoorbeeld sherry. Ik ga ik zo meteen oh. nog even uh, over, uh, uh, over hebben met iemand die in Spanje zit. Maar dat jij ja. dan gewoon sherry kan drinken. En dat het dan gewoon, dat, je dat, dat het studiepunten op kan leveren. Dat is, dat is de ja, dat hemel. Ik denk het wel. Ja, zo dus ging het wel. Vrijdagochtend, vooral in je eerste jaar had je vrijdagochtend vaak uh, drankcolleges echt, die ze stieven, dus <laughs> dan ja, begon je om half s ochtend aan de whisky. Ja, dat vind ik dan wel weer heel vroeg. Maar dan moet je wel uitspugen ja, als je, als je, <laughs> je proeft. mag je niet doorslikken. Ja, nee, officieel niet, nee. Maar ja, dan zat je het toch. Ja, ja dan, dan ga je wel slikken. Het is moeilijk, maar de volgende... Als je het helemaal in je mond hebt, dan slik je wel door. <laughs> Deze opmerking klinkt dubbelzinniger dan ik bedoelde. Ik, ik laat het staan. Ik, hey, ik zie je zo. Of ik spreek is je zo. Goed. Het is radio ja. natuurlijk. Ik kom van de tv, ik moet altijd nog even een beetje wennen. Uh, Annika Hamelink in Spanje. Goedenavond. Goedenavond. Drink jij wel sherry? Nou, niet heel vaak. Oh, het, het is wel heel goed te combineren met tapas. Uh, ja, dat klopt. En, en ja, ja het van. komt hier ook vlak van, vlakbij vandaan, eigenlijk, hè. Uh, Sherry heet in, in Spanje Gerez en dat ligt hier vlakbij. Dat ligt op uh, ja, 40 minuutjes rijden, denk ik, van hier. Ja, we belanden zo uh, langzamerhand in de zuidservice en Daar hebben we een hele mooie tune van. Die ga ik even laten horen. <tied> Ja, sherry dus. Nou, dat heb je in allerlei soorten en maten. Hou je ge van geen enkele sherry? Uh, nee, eigenlijk niet zo heel erg. Want je hebt zoet, je hebt hele oude amontillado, oloroso. En ik heb een manzanilla, dat is heel droog. Ja. En ik vind het echt niks lekkerders dan naar Spanje te gaan, naar Malaga of zo. En daar op het strand te zitten en wat tapas te eten met zo'n ijskoude. Manzanilla sherry. Weet je waar dat toch veel meer gedronken wordt in plaats van op het strand? Ja, het gaat niet altijd om veel, veel drinken. Wat zeg je? Het gaat niet altijd om veel. Nou, waar, waar het heel typisch is, heel okay. traditioneel, dat is op die uh, feria's, die, die feestweken die je hier uh, in de lente veel hebt. Oh, dat is in de lente? Ja, dat is in de lente heel veel. Uh, in Malaga is het uh, zelfs, nou in Malaga is het zelfs eigenlijk in, in de zomer, ik geloof eind juli of begin augustus. En uh, dan wordt het ook heel vaak uh, in halve liters gedaan en dan krijg je zo'n zo heel flesje gaat er dan in van Manzanilla. En dan wordt het met Sprite of 7up gemixt. Met 7up? Ja, en dan heb je een rebogito en dat is echt super traditioneel van Veria's. Dat is wel lekker. Dat is heel lekker. Dat dan weer wel. De eerste slok niet, maar de tweede wel. En wat doe je dan voor de rest op het feest? Dan ben je een beetje op de straat aan het hangen? Uh, dan ga je flamenco dansen. Oh, wat leuk. Ja, Klinkt leuk. veel leuker dan Sinterklaas. Uh, het is ook heel leuk. Het is ook heel leuk. Ja. ja. Hé, <laughs> hey, Sinterklaas komt uit Spanje. Ja. Gaan we het zo meteen over hebben of het nu saai is in Spa Spanje zonder Sinterklaas. Dat is goed. <laughs> Tot zo meteen. Tot zo. Ja, en uh, je kan ook uh, twitteren. At W. Dat is mijn uh, Twitter adres. Uh, en je kan natuurlijk ook even een kijkje nemen op de website. @bnn, of wereld van Filemon. Of de wereld. .bnn .nl wereldvanfilemon.bnn.nl, zo zeg ik het helemaal goed. We hebben alle administratie weer op orde. En daar zijn ook uh, alle uh, wijntjes, alle drankjes van de zuipservice op vermeld. En we draaien ook uh, muziek. Ik wil iets laten horen van het nieuwe album van Alicia Keys. Er zitten heel veel up-tempo-nummers, uh, staan er op die cd. Die vind ik iets minder. Maar ook een paar hele mooie ballads, waaronder Tears Always Win. Check it out. crazy These En ze zong Tears Always Win. Radio 1, BNN. De wereld van Filemon. Ja, als ik denk aan mijn studentenleven, wat ik had in Enschede, dan denk ik aan natuurlijk zuipen, feestjes, maar ook aan de vuurwerkramp. Mijn studentenhuis is toen ontploft. En goede vriendschappen. Interessante discussies. Laten we eens even luisteren... waar de studenten van de Universiteit van Utrecht aan denken... als je het hebt over hun studentenleven. Als ik aan het studentenleven denk, dan denk ik aan uh, ja, brakheid en uh, feestjes... en ja, dat soort dingen. Lol lekker, uh, lekker de stad ingaan met vrienden. Dan Heel veel gezelligheid, uh, nieuwe vrienden. In de eerste plaats natuurlijk komen studiepunten talen. De gezellig uitgaan. Tussenuren. Leren af en toe. Altijd op tijd zijn, smorgens. morgens. In de les. Als ik aan studentenleven denk, dan denk ik aan uh, keihard studeren, uh, lange avonden blokken en uh, elke tentamen proberen te gaan voor een team. Vrije tijd. Er gaat inderdaad vooral veel om de vrije tijd. Uh, altijd gemotiveerd zijn, aanwezig zijn, uh, belangrijke punten. Gewoon vrijheid. Oké, okay, nu even eerlijk. Als ik denk aan studentenleven, dan denk ik aan heel veel vrije tijd, uh, lol met je klasgenoten en uh, keihard zuiven. Dat moet ook wel eens gebeuren. Als ik aan studentenleven denk, dan denk ik aan uitgaan. En uh, ja, van alles eigenlijk. Voor de rest vakanties, schoolvakanties zijn ook belangrijk. Als ik aan het studentenleven denk, dan denk ik aan... Zingen op het neuden! Op kamers, maar dat doe ik niet. Dat is hartstikke duur. Als ik aan het studentenleven denk, dan denk ik aan uitgaan, drinken en hoorcolleges missen. Is het al nou klaar? <laughs> ik zit echt te lullen. <laughs> Ja, sommige reacties wat eerlijker dan de andere. Uh, dit, uh, deze week kwam er verontrustend nieuws uit het studentenleven in Utrecht. Namelijk Wim Vloed, die is uh, aangehouden. Uh, de 77-jarige verhuurder, die ging niet heel goed om met zijn huurders. Hij bedreigde ze, hij perste ze af. En er zijn zelfs verhalen, ik heb het uit uh, de eerste hand gehoord, dat hij gewoon in een studentenhuis ging kakken. Gewoon op de grond, omdat mensen hun huur niet op tijd betaald hadden. Uh, nou, in Nederland kennen we het natuurlijk allemaal. Een studentenhuis, vaak een klein kamertje, lekker vies. Het hoort er ook een beetje bij. Uh, het is natuurlijk ook raar als je een hele luxe villa gaat studeren. Het had ook zijn charme. Uh, maar ik ben benieuwd of er in het buitenland ook zoiets bestaat... als een studentenhuis of een studentenkamer. Um, ik wil alleen nog even zeggen dat je uh, ook mee kan twitteren... over deze uitzending. Dat is @filemonw. Dat is mijn Twitteradres. Uh, en om uit te zoeken of er studentenhuizen in het buitenland bestaan... ga ik eerst naar China. En ik reis af naar Elim Petit, die daar uh, studeert, of uh, eigenlijk werkt. Uh, maar eerst even, wat voor student was jij, Ellen? Um, ik, nou, ik, ik, ik, vond, ik vond gezelligheid ook wel heel belangrijk, ja. Ik studeerde in Maastricht, dus daar komt gezelligheid uh, automatisch in het pakket. En dat vond ik toch ook wel, uh, ja, vond het wel een belangrijk onderdeel van mijn studie. Het is een heel klein stadje eigenlijk, hè, Maastricht. Ik ken wel mensen die daar gestudeerd hebben. Die zeggen ook van, als je daar uh, een paar jaar zit, dan ben je het ook wel zat. Dan heb je het ook wel gezien. Ja, dat klopt. Ik vind, ik vind het wel een heel gezellig stad. Maar het is, uh, het is zeker niet groot. Het heeft wel met uh, de universiteit van Maastricht... Dus is vrij internationaal uh, aangelegd. Ik woon nu in Shanghai en ik kom nog steeds mensen mm -hmm. tegen die... van verschillende nationaliteiten die uh, in Maastricht hebben gestudeerd. Maar het is, ja, het, is geen, het is geen grote stad, maar het is een beetje uit het, kluip, het kluip gewassen dorp. Geduldig, ik heb ook al eens gehoord maar... dat, dat de Maastrichtenaar studenten eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Klopt dat? Nee, die zijn er niet per se heel erg van. <laughs> nee. um... Dat botst nog wel eens. Nogal, ja, of nogal ja, dat uh, ja dat kan me wel voorstellen. Sowieso, uh, mensen in het zijn, uh, zijn nog alles iets of wat chauvinistisch. En veel studenten zijn dan komen dan van boven de rivieren en zijn Hollanders, zoals het dan daar uh, genoemd wordt. En uh, ja, studenten houden die kunnen natuurlijk wel huis houden als die een avond op stap zijn met hun groep en zijn nogal wat studentenverenigingen in Maastricht ook. En als die eh, uh, als helemaal gaan, nou dan, dan laten ze nogal een spoor achter van, uh, van hun aanwezigheid, zeg maar. Hey, ik zou uren kunnen praten over Maastricht, maar uh, jij <laughs> zit in China. Bestaan daar ja. studentenhuizen? Um, niet zoals wij dat kennen, zeg maar, los. Uh, gewoon een aantal studenten die bij elkaar wonen. Je hebt dorms uh, bij, bij universiteiten. En daar hebben mensen een eigen kamertje en, en gedeelde, uh, gedeelde badkamerfaciliteiten. Maar niet zoals wij dat kennen. Weet je? Dat je gewoon met een, met een groep in een huis gaat wonen... en dat het vanaf dan een studentenhuis is... en dat dat dan een beetje roteert onder jouw ja, club, vriendenclub, uh, dispuut Nee, dat niet. Maar en ben je wel eens in zo'n studentenwoning uh, geweest? Um, in een kantoor. Ja ik, ik ja, ik ben er wel eens geweest. Het is, um, is het ook heel ge een beetje nageestig zelfs. Het is niet heel goor um, zoals hier studentenhuizen... dat je echt zo'n hele nee, beschimmelde badkamer nee, hebt... Nee, ja, nou nee, nee. het wordt dat we het allemaal goed schoon gaan, het is allemaal heel sober. Kijk, Chinezen die gaan studeren, vooral de Chinezen, wat minder bedeelde Chinezen, die gaan studeren en dan moet de hele familie eraan bij. Oh, yeah. um, als ze nog broers of zussen hebben, dan wordt er vaak eentje van de familie gekozen die dan de beste vooruitzicht heeft en die mag gaan studeren. Wat betekent dat dat letterlijk de ander een studie kost. Mm -hmm. En anders uh, opa's, oma's, ouders. Um, die dragen allemaal bij, dus er, er wordt nog alles van studenten verwacht. Ja, dan heb je echt enorm dus, veel verantwoordelijkheid en dan ga je geen bierkoelkast invoeren met een bierlijst erop, zoals wij nee, hadden. Nee, nee, nee, inderdaad. En daarbij die, die dormitories worden gewoon in de gaten gehouden door de universiteit. En dan zitten gewoon uh, uh, uh, curfews op, dus het is dus, dus, dus, dus nachtsloten en waarschijnlijk gaat dat in China acht uur, negen uur, gaat de deur dicht en dan... Uh... Dan, dan gaat de deur gewoon dicht. Dan kom je er gewoon niet meer uit. Ja. Het is een soort ja. gevangenis eigenlijk. Ja, zo, ja, ja zo zouden wij, daar zouden wij het bijna mee vergelijken, ja. Ja, nou, voor sommige studenten dat... in Nederland zou het wel goed zijn. Gewoon de deur op slot. <laughs> ja, maar ik geloof wel dat uh, liberaal Nederlands er dan een beetje over je valt, Filemon. Maar, ja. Uh, <laughs> um, nee, ja, en ik heb het wel eens gehad. En, en mensen kunnen daar dan ook niet meer in. Dus ik heb het wel eens gehad met, met, met stagiaires, bijvoorbeeld die ik werkte, die dan terug moesten. En die moesten dan ook nu echt terug en zo niet dan moesten ze bij een vriend of zo blijven slapen. En dan hadden ze de dag ernaar wat uit te leggen waar ze dan waren. Maar in Nederland wordt er gezegd van ja... in je studententijd leer je ook andere uh, kanten van het leven kennen. Uh, de, de, de ja. Zuipen, seks, achter de meisjes aan zitten. Maar dat is daar dus helemaal niet zo. Daar is het veel theoretischer. Ja, het gaat daar om je studie. Het, het, het hele leven gaat daar om studie. Uh, het begint al als je klein bent. Wij gaan naar naar dalen en kinderdagverblijven. En de kinderschool is voornamelijk om, om een beetje sociaal te leren zijn... en met andere kinderen te spelen en te leren delen. En hier gaat, begint dat al op die leeftijd, nee, het gaat om leren. En dat, dat is je hele verdere studiecarrière, is dat zo? Oh. Ja, een vriend van mij, die, heeft een keer, die had een vrij groot appartement... en die dacht twee kamers te verhuren aan Chinezen. Nou, die Chinezen die zijn, die zijn de eerste dag gekomen... die hebben de sleutel in ontvangst genomen... en daarna zijn ze alleen maar op die kamer geweest. En ja, dat heeft natuurlijk daarmee te maken. Ja. En hij dacht, dat is gezellig, dan gaan we samen Chinees koken... en dan leer ik ze weer een stamp opmaken. Maar niks van dat alles. Alleen maar op die kamer studeren. Ja, ik ken het. Wij, wij hadden ook, toen ik studeerde, hadden wij ook een internationale afdeling, zeg maar. En we studeerden toen ook een heel aantal Chinezen. En wij hadden ook een campus. Mm. En um, die zaten daar beneden op die campus. En wij hebben weet je, nou, ons best gedaan in het begin in ieder geval... om, om te vragen als er een feestje was om ze dan uit te nodigen... Nou, ja, dan kwamen er misschien drie en die stonden dan een beetje aan, aan, de, hoek van, aan de hoek van de bar stonden te kijken. Echt alsof ze dachten dat de ouders ieder moment binnen konden stormen. Nou, en ja. dan hadden ze een beleefdheidsbiertje op en dan gingen ze naar huis. Hey, en heb je wel eens mensen in China verteld hoe het studentenleven in Nederland eruit ziet? Want die schrikken zich helemaal wat uh, ongeluk. Nee, ik doe dat niet, omdat ze sowieso al denken dat wij buitenlanders alleen maar bestaan uit uitgaan, op stap gaan, uh, in het rond... Uh, uh, Achter de meisjes en jongens aan zitten, dat denken ze toch al. Dus ik denk, ik draag er verder niet aan bij. In het rond bedoelde je? <lacht> ja, ja, ik ging er heel erg weg, wat je zeggen. En ik denk, nou ja, misschien weten we niet. Ja, dat mag wel, hard. het is uh, s'nachts. Het is oh, wel radio okay. 1, maar het is s'nachts. Ja. ja, mijn moeder je... luistert over vrienden, dus dat is misschien niet goed. Ja, dan mag je dat toch wel zeggen? Nou, ik ben beter over radio Het is BNN, het is jongere radio. <lacht> Mom, <lacht> je kan was, gewoon ja, helemaal yeah, jezelf zijn. En... Goed, zo, volgende keer. Hey, en cijfers zijn hier ook heel erg belangrijk. Want het is natuurlijk wel echt een prestatiecultuur. Ja, heel belangrijk. Um, uh, hoe hoger je cijfers, hoe beter je kans op een vervolgopleiding. Zeg maar. en er staan ontzettend goede universiteiten in, in heel China. Dus er zijn ook genoeg internationale studenten hier. Vooral in de grote steden. Um, en uh, voor Chinezen geldt het vooral op de middelbare school. Ja, hoe hoger je cijfer... hoe, hoe meer kans je hebt om op een goede universiteit terecht te komen. En daarna geldt gewoon... Als jij, een baan, als jij voor een baan aan het uh, aannemen bent... en uh, je krijgt uh, vacatures binnen... dan beginnen met, de hoogste, met de, de hoogste niveau universiteit. De hoogste niveau opleiding. Die uh, maakt meer kans. Is het, bijna zo dat, dat je, naar, is het zo, bijna zo dat als je in China gewoon hersenen hebt... dat je eigenlijk een beetje de lul bent? Als in? Nou, bijvoorbeeld als je in een, in een gezin uh, geboren wordt... en jij bent de enige die heel intelligent is... dan moet jij de familie eer redden. dan moet jij zorgen... dat, uh, dat je dat, dat papiertje haalt en een goede baan krijgt. Ja, er wordt wel veel van je verwacht. Nou is dat natuurlijk al snel zo met de één-kind-politiek. De meeste mensen, vanaf nu beginnen twee kinderen weer te komen. Maar ja. deze afgelopen generatie, zeg maar, waren toch allemaal enigskinderen. Dus die hebben die druk sowieso al gevoeld. Of niet allemaal enigskinderen, maar veel. Um, en, maar ja, inderdaad, het gaat ontzettend veel druk op je. Nou, studeren in China... Het lijkt me niet echt ontzettend leuk. Misschien dat er wel leuke feestjes gevierd worden. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Naar aanleiding ja. van het Sinterklaasfeest. Egon die vriend van het programma op Curaçao. Ja. Ja, daar heb je heel veel studenten. Vooral Nederlandse studenten op Curaçao. Ja, we hebben stagiaires. Hè? En uh, dat is een uh, enorme cultuur geworden. In de loop der jaren zijn er op een gegeven moment... een paar stagebureaus begonnen die, die bakken... Ik de gevolg stagiairs hierheen haalde. Ja. En daardoor ja, ontstond een soort stagiaire cultuur. Ja, en dat is, ook een, uh, dat is ook helemaal in het uitgaansleven verweven. Dat je hebt allerlei uh, uh, uren dat je alcohol voor de helft van de prijs kan krijgen. Happy hours. Uh -huh. En dan kan je zo'n hele uh, tour maken over het eiland van happy hour naar happy hour. Hè? Ja, is het nog steeds? Uh, ja, dat bestaat nog steeds. Het, het happy hour fenomeen bestaat al heel heel lang. En dat is echt iets van iets curasaus. Maar je, wat je natuurlijk kreeg dat Studenten die hierheen kwamen als stagiaires met niet zo heel veel geld... op een gegeven moment dachten van nou als ik daar dus goed bij omga... en ik pak het eerste happy hour eerst en ik, ik, ik loop er zo een paar af... dan kan je toch een paar uur lang voor de helft van de prijs uh, drinken. Maar het stomme is, dat is dan een groepje uh, stagiaires die kennen elkaar ook allemaal. Uh -huh. Die gaan dan van happy hour naar happy hour... maar die staan constant met elkaar alleen op een andere locatie... Maar ik heb zo'n meisje ja, dat... gesproken en die zat er dan echt wel een jaar. En die was nooit naar de andere kant van het eiland geweest op een plek waar ge nog geen happy hour was. Nou ja, kijk, ik ben zelf ooit als stagiair in de Curaçao gekomen. Dat was in de 93. Um, toen had je er uh, echt maar heel weinig. Um, en ik moest dus ook echt gewoon mijn eigen ticket en mijn eigen woonruimte en mijn eigen mensen leren kennen hier enzovoort. En um, ik heb daar een hele, hele leuke, mooie tijd van ge ge gehad. Maar ik heb ook echt wel heel veel van Curaçao geleerd in die tijd. Ja. Um, wat je dus nu heel erg hebt door die organisaties, en dat, ik vind dat zelf op zich wel jammer, vooral voor de stagiaires zelf, dat het dusdanig georganiseerd is dat je, je wordt van Stiefel opgehaald naar je studentenhuis gebracht. Want er zijn dus hele studentenhuizen um, in een soort studentenwijken. Mm. Um, ja, je gaat vanuit daar in je huurautoje rijden naar de, de bekende plekken waar alle stagiaires heen gaan. Ja. Um, overdag doe je heel af en toe nog wat naar, naar je stagebedrijf op en neer. Um, en dan ga je na nou vijf maanden terug en je hebt geen idee hoe de zou hoe Curaçao eigenlijk is. Nee, maar, maar, maar ja. ik begrijp het ook vanuit, toch, ook vanuit die persoon niet... hoe goed het dan geregeld is ook. Maar je huurt toch een keer een auto of, of pakt een fiets... en gaat toch eens een keer naar de andere kant van het eiland fietsen. en een keer met de mensen ja, praten die ik, daar wonen. Of... Ja, maar ja, dat is toch een beetje hoe je, hoe je zelf... Je, je hebt ze natuurlijk wel, maar hoe je zelf ingesteld bent. Het <lacht> wordt je nu zo makkelijk gemaakt om stage te lopen op Curaçao. Dat ja. gewoon iedereen, iedereen kan dat doen. En er zitten dus gewoon heel veel mensen bij... die niet per se voor het, het land Curaçao komen, maar gewoon voor het feit dat ze dan lekker in het buitenland zitten. Mamba beach, ja. Ja, en ja. mensen e zijn, heb ik soms het idee, ook een beetje bang voor mensen van Curaçao. Nou ja, ja, maar dat, dat wordt je dan ook een beetje gemaakt. Als je natuurlijk in een groep van, van allemaal Nederlanders zit... En, en het wordt daar een klein beetje zo geschetst van... ja, weet je, ga maar niet naar andere tenten, want dan kan het wel eens gevaarlijk zijn. Ja. Ja, dan ben je misschien ook wel geneigd om dan te denken... nou, dan hou ik het wel gewoon lekker bij de plekken waar het veilig is. Wat is het gevaarlijk? Ja, nou, nee, helemaal niet. Want nee. die komen natuurlijk niet op plekken waar stagiaires zijn... en die komen wel op, op die gevaarlijke plekken. Maar ik heb, ik heb daar geen last van, nee. nee <laughs> ja, soms zien die mensen natuurlijk wat gevaarlijker uit. Die hebben van die grote gouden kettingen en gouden tanden en zo. En die kijken dan ja, heel ja. boos, maar dat is meer een soort van... ja, dat, dat, dat, dat doen ze nou eenmaal. En als je dan naar ze toe komt en je, en je vraagt iets grappigs... dan moeten ze gelijk keihard lachen. Ja, dat is een mooie omschrijving van de Curaçao. Zo, zo heb je er heel veel waarvan je denkt van... wow. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Die, die kunnen vreselijk hard lachen. En een van de mooie dingen van Curaçao is dat ze heel hard kunnen lachen. En Curaçao naars zelf, studenten uit Curaçao, die, ja, die studeren daar natuurlijk niet. Die lopen natuurlijk geen tijd nou, op hun eigen eiland, of wel? We hebben een universiteit, dus dat, uh, dat uh, gebeurt uh, heb je wel. Maar goed, die, die studenten wonen in principe allemaal gewoon thuis. Want ja, het is ja. natuurlijk niet zo heel groot. Ja, maar wat natuurlijk wel een fenomeen is, is dat we hier de beursalen noemen. Dat zijn de studenten die in Nederland gaan studeren. Want als je je VWO of je HAVO af hebt en je wilt doorstuderen, heb je dus maar keuze uit één of twee studies hier. En de rest moet dan in het buitenland. Ja. De meeste gaan naar Nederland. Uh, maar er zit natuurlijk ieder jaar weer een heleboel mensen bij die gewoon nog nooit in Nederland geweest zijn. Nee. Of misschien een keertje, maar die, die niet echt het eiland af geweest zijn. En dat is best een onderneming, hè. Als je dan 18 jaar bent en je Beg moet dan... Ja, geloof ik, ja. ...naar Nederland om te studeren. Er zijn ook wel programma's voor, ze dus word ik echt goed begeleid voor. Maar dat is echt wel een heel fenomeen, dat je dan uh, zonder je ouders, want ja, je hebt dan natuurlijk... ...die, die wonen dan vaak gewoon nog hier. Als je gelukkig hebt, woont er wat familie in Nederland. Um, ja, dan ga je dus daarheen en dan ga je op kamers en dan moet je opeens het leven in het, in het grote Nederland gaan ontdekken. Ja, en heb je het idee dat zij ook een beetje opgaan in het Nederlandse studentenleven? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ze vaak een beetje naar elkaar toe trekken. Dat is op zich wel logisch. Ja, dat, dat doe je dan zeg maar andersom dus ook als, als Nederlander in het buitenland. Maar ze gaan niet in het core toe. of zo? Daar hebben ze nog nooit gezien. Uh, nee, ik denk, denk niet dat die behoefte daar zo aan hebben. Dat is een stukje cultuur wat je natuurlijk niet kent. Nee. En daar zullen dus ze ook niet echt naar, naar, naartoe gestuurd worden. Weet je. je komt dan aan in zo'n stad. Je, je krijgt je is vaak van tevoren dus al wel geregeld. En ja, vanuit daar ga je natuurlijk een beetje op zoek naar de mensen waar je mee matcht. En ik denk dat je dan snel ook een beetje onder de hand aan het blijft. Hey, jij bent uh, DJ bij Dolfijn FM. Wat heb jij gestudeerd? Uh, ja, ik heb ooit een HBO-opleiding voor audiovisuele media gedaan. Oh. En die was, was in Den Haag. Dus ik heb wel iets ook gedaan is wat er in... Uh, <laughs> nee, staat ook niet meer. <laughs> en, en hoe ben je dan DJ geworden bij, uh, bij Dolfijn FM? Ja, ik, ik moest in mijn derde jaar stage lopen. En, en uh, er was voor mij iemand die had die stage gedaan. En die had dat verteld... In het einde van mijn tweede jaar, zeg maar. Mm. En toen heb ik haar gevraagd, van, nou wat jij gedaan hebt lijkt me heel interessant. En toen heb ik een fax gestuurd, 93. <laughs> met van wat zij gedaan heeft wil ik ook heel graag. En toen kreeg ik een fax terug van, nou is goed, kom maar. Een paar weken later uh, zat ik in een toestel richting Curaçao. Ik weer niet eens wat lach. En kan er echt van leven? <laughs> van, van mijn werk? Ja? Ja, ik heb een fulltime baan eraan, ja. Ja, nee, omdat het, het is natuurlijk best wel klein Curaçao. En... Ik weet niet hoeveel mensen er naar luisteren. Ik weet niet in hoeverre nou, het rendabel allemaal is. Dof Do Do Do Fijne FM is een, een Nederlandstalige grootste radiostation. Ja. Um, en we, we werken gewoon met vier mensen fulltime. Dus we hebben en een radioprogramma en werken ook gewoon als, als medewerker van het station. En daar, uh, daar kunnen wij van leven. Ja. Nou, hartstikke. Het lijkt me echt een droombaan, maar dat heb ik je al een keer verteld. Zo, tegen gaan we <laughs> over het uh, Sinterklaasfeest uh, praten op Curaçao. Uh, eerst even naar uh, Annika Hamelink in Spanje. Hi. Hoi. Hoi. W uh, wat heb jij gestudeerd? Ik heb bedrijfscommunicatie gestudeerd. Goh, wat interessant. Kan je daar eens een keer heel ben... lang over praten? Ja, oh, daar kan ik <lacht> nee. heel lang over praten. Nee, is het leuk? Het klinkt heel saai. Als ik heel eerlijk ben. Nou, ik geloof dat ik opgehangen. Nee, ik zeg... Nu ik... moet <lacht> jij ik zeggen, nee, echt... het is heel leuk, want... Ik ben, nog, ik ben nog steeds heel erg blij met mijn studie. Omdat, nou, omdat het gewoon heel veel facetten heeft, bedrijfscommunicatie... Interne bedrijfscommunicatie, extern, dus er zit een stukje marketing in, uh, tekst schrijven. Als mensen een maar stukje gaan hoe, zeggen, dan je uh, je, je personeel, door. dat soort dingen. Echt super leuk. Een stukje marketing, een stukje economie, een stukje communicatie naar de mensen toe? Nou, economie niet echt hoor. Oh, nee, daar gaat het niet op. Maar wel allemaal, st allemaal stukjes. Allemaal stukjes. Nou, maar het is wel een leuk studie. Want bij je zit... elkaar heb je een heel mooi geheel. Maar het is wel oh. een goede studie, want je zit nu wel in, uh, in Spanje. Uh, ja, nou ja, nee, nou, <laughs> nee, dat was niet helemaal waar, want toen uh, was ik afgestudeerd in 2009. En toen kwam ik hier en toen dacht ik, uh, ja, die studie bestaat niet in Spanje, dus uh, nou, dan moet het wel goed komen, dan heb ik wel zo'n baan. Maar ja, ik had er natuurlijk niet over nagedacht dat als de studie niet bestaat, dan bestaat de functie ook niet. <laughs> dus toen was ik gelul lul. <laughs> maar je had het wel in het Spaans vertaald. Wat zeg je? Je had het wel in het Spaans vertaald. Uh, ja. Dat wordt het een hele lange naam in het Spaans. Ja. Hé, hey, uh, Annika. Ja? We gaan even naar wat uh, feitjes luisteren uit de rest van de wereld. Dat is goed. Mooi. De wereld van Filemon. De beste studentenstad is Parijs. Dit blijkt uit onderzoek van een Amerikaanse universiteit. In Parijs zijn namelijk veel goede opleidingen... zijn de studentenkamers relatief oh. goedkoop om te huren... en kan je er goed uitgaan. Amsterdam staat op de 36e plaats in de ranglijst. Amerika woont de oudste student ter wereld. Alan Richard Stewart is 79 jaar en behaalde begin dit jaar zijn diploma. De duurste studentenkamer staat in New York. Dit appartementje werd dit jaar door een Russische studenten gekocht... voor maar liefst 88 miljoen dollar. Het appartement heeft dan ook wel tien kamers en een enorm dakterras. De wereld van Filemon... Annika, hoe ziet een uh, Spaans studentenhuis eruit? Nou, dat ligt eraan uh, ja, dat ligt er heel erg aan. Oh. <laughs> Hier in Spanje bestaat niet het concept studentenhuizen wat we wat we in, in Nederland kennen eigenlijk. Als je als uh, Spaanse student gaat studeren, nou, dan ga je normaal gesproken gewoon in de stad studeren waar jij woont. En uh, dan blijf je bij je ouders wonen, gewoon uit kostenoverweging. Hmm. En uh, mocht je daar wat verder van afwonen, want de afstanden zijn nu natuurlijk gewoon wat groter... dan uh, zoek je meestal gewoon wat mensen bij elkaar en huur je een hele flat. En nou, dan deel je gewoon die kosten met z'n allen. Maar dat klinkt wel een beetje als een echt, uh, echt studentenhuis zoals wij dat kennen. Uh... Ja, nee, niet helemaal. Want meestal uh, moet dan ook uh, papse of manse het, het huren. En als jij er dan in gaat wonen... En dan moet je er nog maar mensen bij zoeken. Ja, uh, uh, uh, uh, ja het komt het is heel goed. Het er met misschien wel alle, een beetje met met op. Maar in, in de die praktijk flat en... komt het op hele andere dingen neer. Oh, want het klinkt heel goed met z'n allen in die flat... en een stereo aan en uh, biertje erbij gaan met die banaan. Nou, dat wel in ieder geval. Ja. En, ja, uh, dat... uh, en uh, is het als je in Spanje gaat studeren... Ga je dan ook een beetje het rock'n'roll leven in? Uh, ja, ja. Dat <laughs> dus hebben we sowieso een beetje meer in Spanje. Dus of je nu studeert of niet, <laughs> <laughs> dat doet er niet zoveel toe. <laughs> dan voelt je eigenlijk altijd een beetje student. Ja, weet nou, in ieder geval een beetje rock'n'roll, laten we het zo zeggen. <laughs> maar en uh, studieverenigingen of studentenverenigingen? Nee, dat ken je hier niet, ken uh, je niet. niet echt. Er, dus, er zijn wel wat dingetjes, maar, maar nee, weinig. weinig. Ook niets. Wat zeg je? Ontgroeningen? Dat zeker niet. Nee. nee. Maar zijn er nee. wel... Uh, jij zat in Sevilla. Zijn ja. er wel uh, echte studentenparties? Ja, nou heel veel. Maar voornamelijk voor de buitenlandse studenten. Daar, daar zijn echt van die speciale, speciale feesten voor. Voor de, voor, dus de Erasmus-studenten die hier naartoe komen. Voor de Spaanse studenten. Ja, tuurlijk zijn er feesten. Maar... Ja, gewoon met z'n allen bij elkaar komen in bepaalde kroegen of in bepaalde discotheken. Dat maar Spaanse studenten hebben niet zo de neiging om bij elkaar te gaan klitten? Uh, minder in ieder geval. Minder. Ja. Want is dat wel in Spanje zo een, een periode van je leven dat je gaat experimenteren, ook met, met seks en... Met uitgaan heel veel en met alcohol. Ja, en misschien ook een beetje drugs. ja dat, dat, dat is wel een beetje hetzelfde als in Nederland. En ook eventueel voor je studententijd. Ik uh, bedoel, wij, gaan, wij wachten ook niet met stappen en, en, en wat er allemaal bij hoort tot onze uh, achttiende of negentiende, toch? Nee nee, nee, nee, nee. Maar je hebt Geen alleen. Ik al vroeger mee, dus dat is hier ook gewoon. Je hebt alleen minder tradities eromheen, dus? Ja, veel minder tradities, ja. ja. Ja. Hey, Arnica, ik ga dit gesprekje een beetje kort houden, want zo meteen gaan we nog langer praten, want ik loop een beetje uit. Dan kunnen we het langer nog hebben over het Sinterklaasfeest. Dat vind ik ja. ook heel erg interessant. <laughs> de, dan gaan we gaan nu uh, muziek draaien van de Temptations, ken je dat? Van My Girl ja, en zo? Duidelijk. Nou ja, ja, die zanger, dat vind ik dus echt een van de beste soulzangers ever. David Ruffin ja. heet hij. En die heeft nu een plaat gemaakt met allemaal liedjes die hij nog nooit uitgebracht heeft, of... Ja, hij is eigenlijk al dood, dus, uh, dus nabestaan ja. hebben dat gedaan. <laughs> en Het nummer heet Your Heartaches I Can Surely Heal. Ja, David Ruffin, your heartache I can surely heal. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon. Ja, er ging iets mis, want uh, als die vormgeving komt, dan moet ik zo met mijn hand zwaaien. En dat vergat ik even. Misschien komt dat door de verkoudheid. Daarom klinkt mijn stem ook wat minder dan normaal. We gaan het hebben over Sinterklaas. Cabaretier Hans Lieberg die gaf er zijn visie over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 Lekker al die pakjes in de Sahara heb. Die liedjes zijn dus ook heel anders. Deze SAS is zijn instrument bijvoorbeeld. De SAS van Sinterklaas. Ja, Hans Lieberg over het Sinterklaasfeest. Morgenavond ga ik het vieren. Dat is uh, prachtig bij ons, want ik kom uit een grote familie: zeven kinderen. Zes broers en zussen heb ik en dan is het natuurlijk uh, surprises maken, gedichten. En dat duurt dan heel erg lang voordat al die cadeaus zijn opengemaakt. Uh, dinsdag dan is het eigenlijk officieel Sinterklaas. En ja, in Nederland is dat natuurlijk echt een traditie om Sinterklaas te vieren. Maar hoe zit dat in het buitenland? Heb je daar ook van die speciale feestdagen die wij misschien niet kennen? En komt daar ook surprise stress bij kijken? Dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. En een petit in China. Surprise stress, kennen ze dat daar? Nee, Chinezen zijn uh, pragmatischer dan dat. Die geven gewoon geld bij iedere gelegenheid. Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Ja, ook bij trouwerijen. Hè. Dus dat iedereen met geld te zwaaien. Trouwerijen, geboortes, Chinezen, nieuwjaar. Noem het maar op. Dus, Surprise stress, stress dat kennen ze niet. Nee. Dat is wel, wel een, handig. Trouwens wel een tongbreker. Surprise stress. Surprise ja. <laughs> ja. Misschien dat ze het daarom ook niet kennen, omdat het gewoon meer krijgen. Maar uh, geldstress is natuurlijk ook uh, erg stress. Dat is waar, maar ja, ze zijn dan ook wel zo. Die krijgen natuurlijk ongeveer net zoveel als je uitgeeft. Dus uh, het komt, uh, komt al, uh, het is een break-even, zeg maar. En wat is nou een typisch Chinese feestdag? Uh, nou, we hebben er heel veel. We werken met de, met de, met de maankalender en dus we hebben nogal wat. Maar ja, het Chinese nieuwjaar is wel, is wel de grootste daarvan. Wat gebeurt er dan behalve heel veel vuurwerk afsteken? Uh, weinig. Het is echt eigen mee, dat is niet waar. Nee, het is de Chinees Nieuwjaar, valt, ja maankalender. Dus ergens eind januari, begin februari. Ik geloof, komend jaar, begin februari. En dan komen ze gewoon met, met, uh, met families bij elkaar en dan wordt er heel veel gegeten. En er zijn dan een aantal verschillende traditionele gerechten van verschillende dingen. Je hebt de avond van tevoren en dan heb je Chinees Nieuwjaarsdag. En dan heb je na 15 dagen na, Chinees nieuwjaar, na, na de avond. Komt uh, de geldgong nog een keer langs, dat is ook een groot iets. En het hangt allemaal daar een beetje mee, uh, mee samen. Maar de geldgong, wat is dat? Dat kennen wij, ja, kennen, de, kennen wij thuis ja, niet, de, de geldgong. De geld, <laughs> ja, die komt, ik zei 15 misschien zeven, ik zou het op moeten zoeken. Ja, maar jij zegt gewoon de geldgong, maar wat is de geldgong? De geldgod. ja, de god van het oh, de geld. Oh, god. Oh, ik dacht een god, gong. Ja. ja. Oh. Nee, nee, nee, nee, nee, sorry, god. Ja, en die bestaat het wel echt? De geld, die komt langs. Wat zei je? Die bestaat wel echt. Ja, ja, ja. Oh, de Grote Heiligen. Maar dat is, een, is dat een verkleed iemand, net zoals Sinterklaas? Of is dat nee, meer oh iets? nee, nee, die... Nee, oh, dat zou <laughs> leuk zijn. Nee, nee, nee hij komt, uh, hij komt niet, echt, uh, niet echt langs in persoon zoals wij Sinterklaas hebben, of de kerstman. Uh, maar dat, is, dat wordt gewoon op die dag gevierd, en als je op die dag dan heel veel vuurwerk afsteekt, um, dan, dan offer je naar de god van het geld, en uh, dan gaat het, het hele jaar heel goed met je. Het is zo grappig die... dat ze een god hebben voor geld. Oh, maar ze hebben. Als je hier naar, naar tempels gaat, daar hebben ze. Je, je kan, daar zijn ze wederom heel pragmatisch in. Je hebt gewoon goden, of ja, we Boeddha, zeg maar, voor, voor allerlei specifieke dingen. Je hebt ook een dus god voor de lumpia. <laughs> ja, het is dus, uh, hoofd lumpia. <laughs> nee, maar ze is bijvoorbeeld wel een god voor. Uh, wijsheid, dus als je moet studeren voor een proefwerk of, of een test of een examen. Dan, uh, dan ga je naar het tempo en ga je specifiek alleen voor die, uh, voor die Godheid bidden. Maar God, dat klinkt je... al als iets wat er altijd al bestaan heeft, maar geld dat bestaat natuurlijk niet uh, heel lang als je de hele menselijke geschiedenis bekijkt. Maar hoe zien zij dat dan? Dat hij, dat hij geboren is samen met het geld? Of nou, ik denk dat in China geld wel al vrij lang bestaat, hoor. Ik zou, ik, bedoel, ik zou het even op moeten zoeken, maar te kennen... Ja, oké, okay, maar het is... Oslo... Mensen bestaan natuurlijk al honderdduizenden jaren. En het begon ooit met ruilhandel, bijvoorbeeld. En toen is de god van ruilhandel ja. doodgegaan en de god van uh, geld geboren. Ja, maar Chinezen geloven dat de, de mensheid is begonnen toen hun beschaving is begonnen. Oh, kijk, dat is, dit is essentieel. <laughs> dus... Er was niks, voor de Chinezen er waren, was er ook niks anders, zeg maar. Dus... Maar de dag voor uh, Chinees uh, nieuwjaar, dan komt die god van geld langs... en dan moet je geld geven waarschijnlijk, of offeren? Uh, je, je offert, je offert door middel van vuurwerk... En, en dan heb je een speciale gerecht die op die dag gegeven moeten worden. Um, en je geeft je, je krijgt alleen, je geeft, je geeft tijdens het Chinees nieuwjaar... Geeft je... De ouderen in de familie aan de jongeren in de familie. Dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar als met, met Sinterklaas bij ons. Je krijgt cadeautjes ja, van Sinterklaas. Uiteindelijk komt het natuurlijk gewoon van je ouders en je opa's en oma's. Wat? Um, Hoe? Oh, wat dat gebeurt dat is hier? Wat gebeurt er? Nee, ik maak een grapje. Ik, uh, oh. ik geloof nog in Sinterklaas. Oh, sorry. Al oh, heb ik het voor je bevestigd. Ja, ik, maar nu geloof ik in de geldgod. Ja, dat is beter. Die, die schijnt heel goed zijn best te doen. Tenminste. Geld, god, kapoentje. Gooi wat. Ja, het lijkt ja, wel minder, minder goed. Het is een beetje ook een, een tongtrister, maar als je mij wel door hebt, nou dan. Wanneer is het ook weer uh, Chinees nieuwjaar? Uh, komend jaar uh, is het begin februari. Ik dacht, ik geloof 3, maar de exacte datum. Dat is ook echt iets waar jij heel erg naar uitkijkt. Nee, nee. Het zijn leuke vrije dagen, maar de hele stad is op slot en iedereen is weg. Het is, ja, het is hetzelfde als voor Chinese kerst. Ze kennen het. het. De hele stad is op dit moment al versierd met kerstbomen en de meest grote lichtgevende constructies bouwen ze. Maar het gevoel erachter mist. Dus ik vind het leuk dat het Chinees nieuwjaar is. En het is leuk om dat vuurwerk mm -hmm. te zien. En het is leuk dat je dagen vrij hebt, maar het gevoel heb ik daar uiteraard niet bij. Dus wat, wat ga je doen met Sinterklaas uit. dan dinsdag in China? Um, ik, ben, ik ben op dit jaar eigenlijk zelf in Hongkong. Ik moet zeggen dat ik het tot nu toe ieder jaar religieus heb gevierd. En dit jaar is het de eerste keer dat, dat, uh, dat we niks doen eigenlijk met ons. Uh. Hmm, ja, nu ben ik ook een beetje verdrietig van. Ook. Ja, dat begrijp ja. ik, ja. <laughs> nee, ik vind Sinterklaas echt een hele mooie traditie. En ja, ik, denk, ik ook. denk als je in het Dalkland woont, dat het een van de dingen is die uh, het hardst in stand houdt. Kerst en zo. Nou, daar heb ik weinig mee. Dat heb je ook gezellig, overal maar... wel. Niet zo bijzonder. Ja. Maar Sinterklaas, ja. ja. Die, die smaak van pepernoten. Die banketstaaf. Oh, ja. En die ranzige taai-taai. <laughs> ja, allemaal. Ja, ik heb wel... allemaal niet. Ik vind het een beetje zielig voor je. Nee, is niet erg. Ik uh, kom er overheen. Ja, ik ga je wel een gedicht op sturen. Heb je toch oh, Dat iets? zou ik echt heel leuk vinden. Ik zou teleurgesteld zijn als het niet gebeurt nu, Filimon. Dan ja. weet je dat. <laughs> Dan moet je wel even zeggen wat je hobby's zijn. Oh, mijn hobby's. Fietsen. Uh, uh, uh, ja, en, uh, en andere of vragen doe maar iets leuks daarmee. <laughs> en wat zijn je slechte eigenschappen? Want daar moet het altijd een beetje gaan. Mee, wat betreft de gedichten? Ik praat echt veel te veel. Oh ja, ja daarom zit je ook altijd in mijn programma. <laughs> maar dat is dus bij mij een goede eigenschap. Noemen ze echt een slechte eigenschap? Uh, ik ben vrij licht denk ik. Oké, dat is een goede. Fietsen en licht-ontvlambaar. Ja. Nou, ik, uh, ik, ga, <laughs> ja. ik, ga, ik ga hem dichten. Heel leuk, ik wacht erop. En dan vertel je de volgende keer maar wat je ervan vond. is goed, zal ik doen. Tot de volgende keer. Ah, tot de volgende st keer, Sterkte zonder Sinterklaas. <laughs> Dankjewel. je wel. jij voor jou wel Sinterklaas dit jaar? Ja, ja dit jaar alle jaren. Sinterklaas wordt ingevierd hoor. Oh, gelukkig. Want ik hoorde in, in uh, Curaçao, daar is ook echt een Sinterklaas. Uh, met ook uh, pieten, maar dat zijn geen zwarte pieten, maar gekleurde pieten klopt dat ja dat, dat, bij de, de officiële intocht en ten slotte komt uh, ook een Curaçao aan uh, met een uh, met een sleeboot daar uh, hadden ze dus een aantal pieten uh, in had, met uh, gekleurd uh, gewoon rood groen oranje geel uh, en ook regenboogpieten gemaakt ja omdat ze zwarte pieten racistisch vinden ja, nou ja, ze, ze, weet je, dat is een discussie ja, die ja, ja, in ja, Nederland ja. ook al jaren is. En dat ja. is hier niet anders. En uh, ja, blijkbaar had de organisatie dit jaar gedacht, nou, we gaan eens kijken of dat, uh, of dat werkt. Je merkt wel gelijk als je het hierover hebt, dat je wel een soort op je hoede bent gelijk. <laughs> dat je gelijk een woordje ja. als ze, want we hebben best wel veel uh, onderwerpen al besproken. En dan konden ze wel, maar nu, ik merk bij mezelf ook hoor. Dat je, ja. ik, ik denk dat jij, ben jij donker van huid of, of licht van huid? Nee. Nee, ik ben echt een blanke, blanke Europese ja, Nederlander. Ja, en ik ook. Dan heb je echt het gevoel dat je daar dan niks over kan of mag zeggen. Maar ik weet eigenlijk niet of dat zo is. Ja, dat, dat, dat is dat wel. Maar toevallig vanmiddag vond ik dat het wel heel grappig om te zien. Want um, ik, was, uh, ik zat in de auto en ik was aan het rijden. En je hebt hier heel vaak dat mensen die een pick-up hebben ook gewoon mensen meenemen. Mm -hmm. En in ons Sinterklaas tijd zit er dus heel vaak een pick-up met daarin een stuk of zes pieten achterin. En ik stond op, bij het stoplicht naast een pick-up vol met pieten. En ja, dat zijn allemaal Curaçaanse... Uh, vrij jonge, jonge uh, jongens waren het, jongens en meisjes. Uh, maar die zijn dan helemaal zwart gesminkt, met, <lacht> met, met flink rode lippen. Ja. Uh, en die spelen Zwarte Piet. En die hebben daar vreselijk veel plezier in. En daar denkt volgens mij van die groep dag niemand na over wel of niet racisme of wel of niet zwart. En, um, want ja, daar, ja. Dus ik vind het zo ingewikkeld die discussie. Ja, want er want, zitten natuurlijk ja. wel gekke dingetjes in het Sinterklaasfeest. Uh, bijvoorbeeld het zinnetje, want al ben ik zwart als groet ik meen het toch goed. Dus eigenlijk ja, zeg je van, is... het is misschien heel raar, ik ben zwart, maar toch meen ik het goed. Ja, er uh, is ook echt absoluut wel um, iets voor die discussie. Ja, alleen het is altijd zo ingewikkeld als je dan ziet dat kinderen het zo prachtig vinden en, en dan zie ik zwarte pieten rondrennen van donkere mensen die zichzelf helemaal zwart gesminkt hebben, die ja. dat hartstikke leuk vinden. Dan denk ik, ja, je, moeten we daar dan heel moeilijk over doen? Ja, ik vind het, mo het is een moeilijke discussie. Ja, en het probleem is, wij kunnen dat ook niet zeggen of, of daar moeilijk over gedaan wordt of niet. Als ja, mens, ja. Ja. Maar ik sprak ook een Surinaamse cameraman. Uh, waar, waarmee ik veel werk... En die zei: van, ja, Fantastisch, Sinterklaas. Ik vind het helemaal te gek. En Hij sprak een andere Surinaamse meneer. en die vond het weer. Je had er heel veel moeite mee. Die bleef de hele Sinterklaasperiode binnen. Dus. Oh. Ja, ja, je merkt ook dat het, Bij donkere mensen. ken ik het hier niet. Nee, je merkt ook bij donkere mensen. dat het heel verschillend is. Ja. Ja. Maar Curaçao eh, heeft dus een, een Sinterklaas. en ook Pieter, maar Surprises heb je die daar ook? Ja, Sinterklaasfeest is, is nagenoeg gelijk aan in Nederland. Dus wat dat betreft zijn we natuurlijk toch nog wel best wel heel erg Nederlands. Dus, Zo'n zo fenomeen wordt één op één overgenomen. En uh, het Sinterklaasjournaal kunnen we natuurlijk zien via de Nederlandse tv-kanalen. En ja. Ja, Sinterklaas is echt gewoon precies zoals Sinterklaas in Nederland is. Met surprises en gedichten en, en bezoekjes en luisterpieten en rommelpieten. En, uh... en, en smaken uh, pepernoten en marsepijn en dat soort dingen ook als het 30 graden is? Ja, wat mij betreft wel. Maar ook dat is wel weer precies zo'n momentje... dat vooral mensen die dan nog niet zo lang zijn... Hè, opmerken van, oh, dat is toch wel raar Sinterklaas vieren in de warmte. Of pepernoten eten bij 30 graden. Ja, je moet de ja, chocola wel, he, wel in je koelkast de hele tijd leggen. Chocola <laughs> houdt het alleen maar goed in de airco... in je koelkast, ja. <laughs> Leuk, Egon. Leuk om je weer te spreken. En ik hoop je snel weer aan de telefoon te hebben. Dank je wel. Oké, okay. doei. Dan gaan we even luisteren naar wat feitjes over feesten in de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In Thailand wordt ieder jaar het Songkrang Festival gevierd. Bij dit festival gaat iedereen de straat op met emmers water en waterpistolen. De bedoeling is dat iedereen elkaar voor vier dagen lang nat spuit... om zo de zonden van het afgelopen jaar van je af te wassen. In Amerika wordt ieder jaar op 3 mei de nationale draag... twee verschillende kleuren schoenendag gevierd. Op deze dag wordt iedereen gevraagd om twee verschillende kleuren aan te trekken... om zo te laten zien hoe uniek je wel niet bent. National Joe Day vindt plaats op 27 maart in Amerika. Als je een hekel hebt aan je eigen naam, mag je op deze dag je naam veranderen in Joe. Ook als je een vrouw bent, ga je die dag door het leven als Joe. De wereld van Filemon. Ja, wat leren we toch een hoop, hè Annika? de Nationale Joe-dag. Ja. <laughs> ik vind mijn naam leuk, dus ik doe er niet aan mee. Nationale Annika-dag. Hé, hey, dat is leuk. Dat klinkt goed. Yes. Hé, hey, is het uh, in uh, Spanje niet vreselijk afzien... omdat het zo saai is, omdat Sinterklaas er niet is? Nou, <laughs> ik, ik zit eigenlijk in een luxe positie... want ik, ik ga gewoon heerlijk Sinterklaas vieren. Maar daarna krijgen wij dan de drie koningen. Oh. Ja. Je, vertel, want dat is 6 januari, toch? Ja, inderdaad, 5 op 6 januari. Dus de 5 januari s'nachts worden de cadeautjes uitgedeeld. Oh. Dat is echt heel grappig, want het is eigenlijk gewoon... het is eigenlijk gewoon een soort van kopie van Sinterklaas. Ja, want ik sta het wel eens over, Drie Koningen... maar daar wordt het dus echt groots gevierd. Ja, dat is, hier, uh, dat is hier echt heel belangrijk. Ze kijken ook een beetje tegen de kerstman, zeg maar. Daar kijken ze ook een beetje op neer, hè, van uh, commercieel gedoe uit, uh, uit uh, Amerika... En ja, Los Reyes Magos, de drie koningen, dat is, uh, dat is hier dan het grote feest voor de kinderen en dat is Sinterklaas. Maar jij zegt een kopie van wat wij hebben, maar is het dan ook met surprises, met gedichtjes, met pepernoten? Uh, nou, het zijn geen pepernoten. Wat Surprise? zijn de overeenkomsten? Uh, nou, de overeenkomsten zijn... Uh, de drie koningen hebben een intocht... Ja. En dan moet je je voorstellen, dat is een soort van carnavaleske optocht. Die gaat dan door de hele stad. En soms heb je in sommige wijken nog wel een, een, een aparte. Dat is een cabalgata, noemen ze dat. En dat is heel erg leuk, want dan gaan er dus allemaal van die praalwagens en zo door de straten. Maar daar zitten dus die kinderen zelf op. En worden, en dat is nog gevaarlijk ook... er worden er dus allemaal snoepjes, zuurtjes, het publiek ingegooid. Dus je moet af en toe echt uitkijken dat je die dingen niet op je kop krijgt. Maar die kinderen die zijn aan het strooien? Ja, die kinderen die strooien mee. Nou, en dan zijn er dus drie wagens voor de drie koningen. Casper, Melchior en Balthasar heet ze hey, toch? Wel, goed zeg. Dankjewel. Ik heb het net nog na zitten zoeken. Ja, ik heb vrij school gedaan. <lacht> <lacht> dus zal het er komen. Ja, nou, inderdaad. En die, uh, nou, die, nou, die gooien dan dus van alles het uh, publiek in. En die kindjes, die moeten dus... Uh, of nou, die moeten, als ze dat willen, als ze een cadeautje willen, dan moeten ze van tevoren een brief schrijven naar de drie koningen. En elk kindje heeft dan eigenlijk wel een favoriet. Dus dan, he, dan schrijven ze naar één van de drie. En dan, uh, nou, dan, uh, als ze zich dan goed hebben gedragen, dan krijgen ze dus... dan moeten ze een schoen zetten. En dan krijgen ze uh, van 5 op 6 januari krijgen ze dan, als het goed is, cadeautje. En als je hier niet goed heb gedragen, dan krijg je niet de roem, maar dan krijg je steenkool. Oh, die krijg je dan voor je kop geworpen. Uh, ja, <laughs> dat weet ik nog dat? maar niet precies. Oh. Of misschien nee. krijg je het in je schoen. Ik weet het niet. Ja, dat <laughs> gebeurt natuurlijk nooit echt. Het is gewoon een soort ja, dreigement natuurlijk. Nee, inderdaad. Natuurlijk. En die kindjes die gedragen zich toch ook altijd goed. Ja, en ja. Is, is er een van die koningen dan het meest populair? Uh, dat ligt eraan aan wie het vraagt. Iedereen ah. heeft wel zijn voorkeur. Oké, okay, dat is niet ja. dat eentje over het algemeen veel populairder is. Uh, nou, ik denk Melchior. En dat is uh, wel degene die het meest op Sinterklaas lijkt. Ja. Dus dat... ook een witte baard en zo. Ja, want je, ze hebben zelf meren goud en wierook was het toch? Wat ze, ja, dat wat klopt. Wat ja. Ja, ja, ja dat, volgens mij is dat uh, Gaspar. Die, want die uh, stelt dan de Aziatische uh, uh, koning voor. En spelen ze dat drie koningen spel ook na? Ja, ja, dat doen ze ook heel veel. En dan hebben ze ook... Uh, ze hebben ook heel vaak op scholen... en dat is dan open voor het publiek. Hebben ze dan Gedurende de hele kerst hebben ze een soort van... Uh, ja... Uh, uh, ja voor kleine voorstellingen ja. en zo... Die je, dan, die je dan als buitenstaander ook kan bezoeken. En dat is hartstikke schattig met die kindjes. Dat doen wij ook wel meestal. Als je dan ergens langs loopt en je hoort de muziek... en ze hebben natuurlijk ook liedjes. Weet je wat trouwens ook heel grappig is? In nee. het meest belangrijke liedje... Want nou, bij ons komt Sinterklaas natuurlijk uit Spanje, maar in het meest belangrijke liedje komt dus voor Oleo, uh, oleo, Ole Hollanda Yassave. Ja, Vet. Of, ja, dus het is echt gewoon precies andersom. En ik weet dus niet, en ik heb het echt serieus na zitten zoeken... van waar dat nou vandaan komt. Maar ik weet niet waar het vandaan komt. Maar wel, wel leuk. Dan moet je wel een beetje denken aan Nederland. Ja, precies. Het is echt een beetje het omgekeerde. En daarom zeg ik, ik, ik doe lekker luxe. Dus ik doe, ik doe ze gewoon alle twee. Annika, leuk je weer gesproken te hebben. Eens gelijk. En ik hoop je snel weer aan de telefoon te hebben. Yes, is goed. Ja, we zijn er alweer doorheen wat betreft het eerste uur... Op naar het tweede uur dan gaan we het hebben over travestieten in het buitenland en bevolkingsgroepen waar een beetje op neergekeken wordt. Ik zie je zo meteen tweede uur: de wereld van Filemon. De wereld van Filemon.